Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De geheime diensten in de VS en Groot-Brittannië... kunnen versleutelde e-mails eenvoudig kraken. Ook kunnen ze bij beveiligde bankgegevens... en medische informatie van patiënten op internet. Dat staat in een gezamenlijk artikel... van onder meer The Guardian en The New York Times... op basis van gegevens van klokkenluider Edward Snowden. Volgens het artikel kunnen de diensten op verschillende manieren... de beveiliging kraken die wereldwijd... door honderden miljoenen internetters wordt gebruikt. Ook zou de Amerikaanse inlichting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 Het is september en het is nog steeds zomer. Het is een beetje een verwarrende combinatie, maar voor mij wel een makkelijke. Want het betekent een warme nacht en dus dat je hopelijk wakker ligt tot zes uur. En als je dan toch wakker ligt, leg me dan even de vragen voor waar je nog mee rondloopt. Van die vragen die al heel lang in je gedachten spelen... of die je vandaag of gisteren hebt bedacht en je kunt geen antwoord uh, vinden... nou dan kun je die vraag voorleggen aan het Nederlandse publiek. Die ja, zijn ook allemaal wakker omdat het zo warm is. Bel gewoon even naar 0800-1121 of stuur een mailtje naar nachtzuster aan Twitteren kan ook via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op omroepmax.nl nachtzuster. Dan even de chat aanklikken. Tot slot valt er een prijs te winnen op Facebook. Facebook.com slash nachtzuster. Maar ja, het draait natuurlijk allemaal om die vragen en die antwoorden. En dus om dat telefoonnummer 0800 1, 1, 2, 1. Ze legt haar coole handen op m'n voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wacht.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 Zonder nacht Ik brand van binnen, nacht zuster. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, iets Nacht Nacht zuster, Nachtzuster. Nachtzuster. De pijn, de pijn, de pijn, pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. was dat. En het beentje heet Doe Maar. nou toepasselijk plaatje om een keer te draaien. Uh, 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en zo dadelijk als er dan vragen zijn ook met je antwoorden. Jan, goedenacht. Ja, dag Astrid met Jan van der Meulen in Den Haag. Dag Jan van der Meulen. Ik heb een vraag over een beetje een precair onderwerp. Oh, laten we en... daar de nacht mee beginnen, ja. <laughs> ja. Die had ik willen stellen aan een vriendin van mijn bejaarde dame, maar die is helaas vorig jaar overleden, maar ik denk dat. Oh. Ja, ik heb altijd een zekere schroom gehad om erover te beginnen, maar ik zou het wel gedurfd hebben. Maar goed, het is er dus door haar overlijden niet meer van gekomen. Maar het nee. gaat over de maandstonden. Oh, wat een mooi dat, woord. Ja. Mooi, mooi woord, hè? Je weet ja. wat ik bedoel. Ik, ik weet uh, wat je bedoelt. Nou, de maandstonden. Ik, ik, ik heb ooit verhalen gehoord, en misschien heeft het wel een godsdienstige achtergrond, maar dat een vrouw die ongesteld is, die mag dan in die dagen, of die mocht misschien vroeger, in die dagen niet uh, werken met voedsel, bijvoorbeeld niet mm -hmm. in de bakkerij, want dan zou het beslag... Uh, niet meer reizen of bederven en zo. En mijn vraag is, waar komen die verhalen vandaan? Is het, heeft dat het alleen maar een religieuze achtergrond of berust dat op werkelijkheid? En als het op werkelijkheid berust, hoe werkt het dan? Wat is er dan aan de hand? Dat is mijn vraag eigenlijk. Uh, en, en waarom wilde je dan die vraag precies aan die vriendin stellen? Die er nu nou, dat niet was meer is? Een, dat, dat was een mevrouw waar ik wekelijks op bezoek kwam. En, uh, ja, die wist gewoon er, alles? Dat was een soort tweede moeder van mij. Ah, oké. Okay, ja, dat is dan wel geschikt iemand om te vragen. Ja. Dat, ja, ik, ik heb het verhaal wel eens gehoord. Maar waarom het ja. nou precies is, dat is me nog steeds volstrekt onduidelijk. Maar er is vast nee, dus, wel iemand die het wel weet. Kennelijk zijn er dus ook vrouwen die uh, met dit probleem worstelen. Uh, <laughs> ja, er zijn ja. geen mannen die met het probleem worstelen. Nee, maar, nee, nee, niet in letterlijke zin, maar wel dat die zich dat afvragen. Natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Nee, maar de vraag is wel eens eerder voorbijgekomen, maar ik heb geen geheugen. Oh, dus, dat uh, dat weet, weet ik niet. Is het, is het uh, even de vraag of iemand wel een geheugen heeft of het verhaal gewoon kent? Dus de vraag is in feite dus tweeledig. Hè. Is het waar, ja. klopt het, of heeft het alleen maar een, een religieuze achtergrond en is het niet zo? Of is het mm. echt zo dat dus beslag bijvoorbeeld bederft of, of, of andere etens waren, hè, bij een slagerij en... Zo, ja, wat, wat gebeurt er dan? Hoe werkt dat uh, systeem dan? Hoe heeft dat met hygiëne te maken? Of... Dat is ongeveer de vraag die ik heb. Ja, nou, 0800-1121. Er is er ongetwijfeld nog iemand die het weet. Okay. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Jan. Dank je wel. Goed zo. Ja, tot ziens. Hoi. Goedendag. Dag. Dag. 0800-1121 dus. Als je het antwoord weet op die vraag van Jan. Um, meneer of mevrouw van den Berg? Nee. Goedenavond. Ja. Hallo, dat is een meneer, hè? Ja. Dat dacht ik al. Meneer Van den Berg, zeg het eens. Nou, ik, uh, ik, ik volg het, uh, het weerbericht uh, altijd erg nauwkeurig. Ja. En het gaat altijd behoorlijk goed uh, de laatste jaren eigenlijk. Oh. En uh, ondanks uh, klachten. Ja, nee, dat is echt zo. Um, maar vandaag uh, was het dramatisch. Ik, ik heb van, uh, van de week uh, voor vandaag geen voorspellingen gezien van... 32 tot 35 graden en dat is echt wel zo geweest. Ja? Hoe kan dat? Ah, kijk eens even, ja. Want uh, voorspellingen gisteren waren tot 27, 28 graden. Dat is erg warm en morgen wordt het nog warmer. Wat mm -hmm. gaan we dan morgen krijgen? Het was vandaag 35 graden in midden-Nederland. Ja. ja de, en, en... Wist dit dat? Nou, ik heb niet gemerkt dat het 35 graden was. Wel, ik ja, heb wel ja. ergens 32 op de teller zien staan, inderdaad. Ja, ja. maar niemand heeft dat uh, geroepen. Ja. Nou ja, ik vind het sowieso altijd verbazend... Hè, dat we nog steeds het, het weer niet... Maar is half niet, september, hè? Oh, ja. Maar ja. is dit nu je vraag dat je wil weten... Um, uh, waarom het 35 graden is in september... of waarom ze dat gisteren niet konden voorspellen? Allebei. Oh, Heel goed. Ja. maak er meteen even twee van. Ja, ja want het, ik, ik, kan, ik denk niet dat er eerder gebeurd is... Ik kan, ik, het is half ja, september. toch? En, nou, nee, half. het is nog geen half september. Het is 6 september. Ja, oké. Okay. September bestaat niet uit 12 dagen. Ik, over twee <laughs> weken herfst. Ja dat, is waar. ja, dat is waar. En het is 35 graden geweest vandaag. Maar dat noemt men toch een Indian summer? Nee, ik heb er niks van gehoord. Of, uh, oh, nee. nee, maar ik bedoel, na zomer, dat, dat hoort er toch een beetje... Dat het, ja, nou, ja, nou ja, maar goed. Het is geen 35 graden. Nee, ja, voor die... na, na zomer vorig jaar is het helemaal geen 35 graden geweest. En het jaar ervoor ook niet. He, ja, nee, ja, dat zou, ja. Het, het zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Nee, het, is echt zo. het is eigenlijk belachelijk. Er moet ja. er eigenlijk veel meer opheffen over zijn. Nee, maar dat ze dat uh, niet hebben kunnen voorspellen. Ik ja, bedoel, ze zitten er 7 graden naast. Ja, dat is, uh, de... dat is voor één dag is dat vrij veel. Ja. 0801121. Ik doe mijn best, meneer van den Berg. Oké, okay, bedankt. Ook bedankt. Dag. Bedankt. Dag. Henny. Oh, hallo, Henny. Ja. Ik heb een vraag. Ik, ja. Als je een stof op het groen legt, dan ga je knippen. Wacht even, hoor. zeg het toch eens. En dan krijg je. Wacht, wacht, Henny. Ik ben. Nou, ik ben van mijn beroep eigenlijk coupeuse, dus maakt niet uit. Ja. En dan ga je stof op de. Dus, uh een patroon op de stof leggen en dan ga je knippen. Ja. En dan knip je alles van die haken erin, dat het niet goed recht is. Oh. En het heeft een speciale naam. Maar ik ben die naam kwijt en ik heb het niet meer en ik, niemand kan mij aan die naam helpen. Oké. Okay. Ben je ook een goede coupeuse, Henny? Nou, we <laughs> Dat dacht ik wel. <laughs> oh, dus jij hebt dat nooit: dat je scheef knipt en dat er wat oh, haken aankomen. Oh. Als je het niet echt goed doet, dan is dat ook zo. Oké, okay. dus als je, je, even voor mijn beeld hoor, maar dan heb je dus uh, zeg maar een patroon uit de stof en dat, ben je, dat wil je eruit knippen. En, ja. dan, en dan knip je natuurlijk zo keurig over het lijntje en dan gaat het lijntje niet helemaal recht. Nee, dan maak je wat van. Dan heb je of geen scherpe schaar. Je maakt dan een paar punten erin. En dan is de lijn niet recht. En dat heeft echt een naam. Maar ik ben ook kwijt. Oh, nou ja. Wat is de naam? Kijk, dat zijn de vragen. Want er is ongetwijfeld iemand die dat weet. Dat hoop ik. Ja. Want ik ben al lang op zoek. Ja, want dan zit je gewoon een beetje te knippen. En dan denk je, hè, nou heb ik weer dingen. Nou, nee, zo werkt dat Nee, oh. zo werkt dat niet. Nee. Maar het heeft gewoon een naam en ik weet die naam niet meer. Nee, oké. Okay. Nou, Henny, dat, dat moet lukken om het antwoord daarop te vinden. 0800 ja, 11, dat... ja, 1121. Um, wat ben je nu aan het knippen, Henny? Niks. Nou, even. Oh. Ligt er niks op de tafel. Wat is het volgende wat nee, je van hoor. plan was dan? Nee, maar dan wil ik, met die vraag zit ik al, al, al jaren. Oh, je knipt al lang en... al niet meer, maar je wil gewoon nog weten hoe het heet. Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik. Hij ja, knip toch wel eens, maar ik wil gewoon <laughs> die naam weer weten. Ja, dat moet lukken. Maar ik doe mijn best. Goed zo. Goed. Dag, Henny Dag. Dag. Paul. Ja, hallo. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Paul. We zijn er weer. <laughs> is dat niet een beetje vroeg? Nou, vroeg. Gaat hoor. <laughs> oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Ja. En, en uh, wat had je te melden, Paul? Nou, ik, ik had nog een vraag, want... Um, hoe is het mogelijk dat we alleen maar vijf dagen in de week hebben? Waarom hebben we er geen zes of zeven? En wie heeft het uitgemaakt dat we gewoon vijf dagen hebben? Oh ja, ja nou dat is... Dus... Dat, dat, oh, dat is oh, dat, ik heb van die fijne luisteraars die verstand hebben van geschiedenis... die kunnen dat terughalen wanneer dat besloten is en waarom en zo. Maar, ja. maar Paul, had, jij dan, um, had je dan graag een, uh, een week van tien dagen gehad met negen werkdagen? Of... Ja, ik er wel, want ik heb altijd veel te weinig tijd. Hè? Ja, precies. Maar dan kun je natuurlijk ook gewoon een, uh, een werkweek van zeven dagen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, natuurlijk, dat kan ook wel. Maar ik bedoel, wie heeft het uitgemaakt dat we van maandag tot zondag leven en dat we niet nog een paar dagen er meer hebben, zodat de week wat langer wordt? Ja. Dus dat vind ik een beetje frappant. En wie heeft überhaupt die namen verzonnen? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Oh, maar nu komt er heel veel vragen. Want het is natuurlijk een andere tijdsperiode geweest... waarin besloten werd dat ja. het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... vrijdag, zaterdag, zondag werd. Ja. Dan, dan dat iemand besloot dat er vijf werkdagen en twee weekenddagen waren. Als je dan natuurlijk uh, het scheppen van de zondag en dergelijke niet meetelt. Dus eigenlijk ja, is het... Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik bedoel... Want ook het weekend, ja, wie heeft in principe ook dat weekend uh, verzonnen? We hadden ook zeven werkdagen kunnen hebben. Je wil eigenlijk dan, gewoon uh, de uh, hele agenda even doorspreken. <laughs> ja, nee, maar goed, en ik zit te denken, en als je nou een achtste dag had, ja. dan had je kunnen zeggen, de achtste dag is dan een zondag. Dat is de rustdag. Ja. Dus dat is mijn vraag een beetje. Maar goed, als je een negende dag had gehad, dan was dat de rustdag geweest. Dat bedoel ik. Dus uh, mijn vraag is gewoon van... Hoe maar maar na zes staat... dagen was alles af, hè? Ja, maar dat is dus mijn vraag van... wie heeft het verzonnen dat we vijf werkdagen hebben? Ja. Of in ieder geval zeven, zeven dagen in de week en geen acht, negen. Ja. Dus dat, dat is mijn vraag. Oké, okay, 0800 1121. Ik ga op zoek, Paul. Is goed, prima. Dag, dag. Hoi. Doeg. Doeg. Um, even kijken. Pieter? Pieter? Ja. Hallo, goeienacht Pieter. Goeienacht, voordat ik over uh, een antwoord uh, ga uh, beantwoorden. Ja. Uh, wil ik even zeggen dat ik uh, ooit ben ik degene geweest die uh, een ban heeft. Uh, een banvloek noemen we dat geloof ik. Uh, over uh, Timo heb uh, uh, gezegd, maar dat wil ik opheffen, die banvloek. Oh. Want ja, er zijn zoveel mensen, bellers op andere programma's... van ja. Timo moet terugkeren naar de ja. zuster. Want hij is een soort GJB-Hilterman van tegenwoordig. Ja, dat, dat is mijn uh, invulling. Maar die, ja, maar ik heb me ooit een narcistische autist genoemd. Ja, dat weet ik nog en wel, ja, Pieter. Ik wil daar ja. wel spijt, ik wil daar wel, want ik ben zo... Hij is niet meer teruggekomen op Nee, nee, het en is En dat je doet je ook me opvallen. zoveel pijn, want ik ben ook een trouwe luisteraar. Ook en ook een beetje treurig. Ja. Dus ik wil ook een beetje wel naar, de, naar de mijn spijt getuigen. Mm -hmm. over het mm -hmm. feit dat ik dus zo die zeer geliefde Timo heb beledigd. Want sindsdien is hij in zijn holletje gekropen. En ja. is niet meer uitgekomen. Nee, nou, ja, ik weet het. Ik, ik mis hem nog iedere week. Want de welbespraakte Timo, de G.J.P. Hiltonman van, van 2013... Dat zijn Ja, de man woorden. die alles weet. De, de, de, de, ja, de, de narcistische ja. autist, die ik niet meer zo wil noemen. want oh. ik niet meer. Ik mis hem eigenlijk ook. Mijn ik grote weet... vijand mis ik. Pieter, ik weet niet of dus, ja. dit nou helpt, hè? Nee, maar ik mis hem echt. Dus ja. ik wil even een hart op de riem steken. Ja. Dat ik hem ook terug wil horen. Want ja, ik mis zijn stem. Ik mis zijn alwetende. Ja, dit is een soort... Ja, het is echt ja, een filosoof, het is natuurlijk een fantastisch mens. En ja goed, als hij een baan heeft, heeft hij misschien minder tijd om te bellen s'nachts. Maar ja, goed, die jongen, ja, die jongen is helemaal in de war, denk ik. En ik wil hem ook terug horen nu. Dus ja. een oproep van Timo Bel weer, want dan kan ik ook weer slapen. Om vijf uur s'nachts belt hij dus een beetje. Als hij al die wichtige, uh, al die vragen Ja, heeft gehoord, nee, dan ga je en... toch weer een beetje cynisch doen, Pieter, hè? Nee, dat nee, is toch eigenlijk... jammer hoor. Ja, een beetje wel. Ja, en dat, is... ja. en dat ja, voelt Timo zijn wel. Maar een beetje cynisme op zijn tijd heeft ook uh, mm -hmm. wel die, eh, enigszins uh, iets van... van ja, eh, Want ja, goed, het zijn allemaal hele lieve mensen die bellen. En ik ben een beetje kwaadaardig. Want ik heb ook de echte Janne bijvoorbeeld uh, geterroriseerd. Waardoor ook geen mensen meer daar mogen bellen. Ah. Want, ik, want ik heb de echte Janne geterroriseerd. Die mogen de mensen niet meer bellen daar. Het, ik wist niet dus dat dat konden de echte een, uh, Janne terroriseren. Ja, maar ik ben een beetje een radioterrorist. Ja, ik oh. wil een beetje reuring. Ik wil een beetje, ja, ik ben ook een beetje een zielig figuur. Ja. Maar ik wil een beetje reuring op de radio. Ja, en ik heb Timo beledigd en ik hoor gelijk op andere programma's. Ja, nee, dat, Timo moet terugkeren hoor, want hij was zo goed. Ik, hij is zeer wel bespaakt. man moet gewoon eigen programma krijgen eigenlijk ook op Radio 1. Je draait weer een beetje door 5. hè, Pieter. Je begon nee, zo leuk. Ik... Je begon met bijna een nee, poging het, tot sorry zeggen. Tussen zes en zeven is een beetje in de avond. Timo, die vertelt alles. Maar goed, dit is gewoon echt een oproep. En ik ben een trouwe luisteraar, dus echt, nachtzuster. Graag, ik dank u voor, voor deze tijd. Voordat ik je bijna geloof. Weten. Ja. Nou ja, ik, ik wil Timo ook graag terug, dus wie weet werkt het. Maar nou, je belde, ik ook, ik je belde met een antwoord. antwoord, Pieter. Oh, dan ben je alweer vergeten. Ja. Die ben ik alweer vergeten, want oh. ik ben een beetje in de war nou, het ja, staat, het staat genoteerd. Ja. Dankjewel, okay, Pieter. Dag. 0801121. Dag. Dag. -1 -1 -1. Frits Krom, goeienacht. Oh. oh, nee, nee, nee, Damme. Damme? Meneer en mevrouw Damme? Hallo. Ja, ik ben mevrouw Damme. Dag, mevrouw Damme. Ik had een vraag aan je. Ah, dat is wij mooi, want daar ben ik voor, ja. Wij zijn een paar weken geleden naar Kampen gegaan. Naar Kampen? Naar die, uh, ja. Naar, hoe uh, heet die, maar... Uh, de Kampen Uitdagen. Ja, dat de, de, de, was allemaal hobbykramen, allemaal en zo. Ja, de Kampen Uitdagen, denk ik. Oh, ja. En toen hadden wij ineens, toen zeiden ze, god, daar moet je een foto van maken. Ik zeg, wat nou weer? Ja, van die kerk, want er hangt een koe in. Ja. Ik zeg, hè? Nou ja, goed, ik zou dat zou ik doen. Ik zou dat toch eens proberen om, dat ik ze te pakken krijg om te weten of dat nou een, een uitdrukking is van kampen of alleen in de zomervakantie. Dat was mijn vraag. Ja, nee, ik begrijp het. Ja, ik snap het. als je door kampen loopt in de zomer, dat je dan denkt waarom hangt er een koe aan die toren? Ja. Uh, maar ja, ik ken het verhaal natuurlijk wel. Maar ik krijg dan klachten dat ik alles altijd zelf vertel. Dus misschien, dan geven we eerst even iemand anders de kans om uit te leggen. Het is trouwens, uh, mevrouw Damme even voor de zekerheid, het is een plastic koor. Ja, tuurlijk. Het is niet een echte. Nee. Ja. Nee, dat had ik ook wel verwacht. Nee, oké. Okay, nee, er zijn natuurlijk mensen die een beetje... Want het, dat komt oorsprong... Oh, no, dat ga ik niet vertellen. Er is vast wel iemand die het verhaal kent... Uh, rondom de koe in de, in de toren bij Kampen. En als het echt uh, spaak loopt, dan vertel ik het zelf. Maar er ja. is vast iemand die het beter kan. Zo. En hoe okay. was het verder tijdens de... Uh, Dit mooie dag en het was ontzettend gezellig. Oh, gelukkig. Nou, ik ben blij dat te horen. We hebben dat er echt oh, Gelukkig. Nou, ik ga op zoek ja. naar een antwoord bij de koe. Ja, ik hem dan hier met mijn telefoon. Uh, even denken. Ja, ik weet het niet. Heeft u de radio aanstaan? Nee. Die heb ik nu uitstaan. Ja, nee, dan moet u aan de telefoon blijven, want dan de kan er de hele nacht nog geantwoord worden natuurlijk. En als oh u ja, de radio... nee, dan zet maar ik u... de radio aan. Dat mag ook. Dat u de radio... Als u de radio aanzet, dan mag u gewoon de horen op de haak uh, gooien. Oké. Okay. Doet u liever, hè? Ja, nou, dat is wel makkelijker ook voor jullie. Is ook zo. En op een gegeven moment wilt u natuurlijk ook een beetje wegdoezelen. En dat gaat zo lastig met die telefoon. Gooi de horen er <laughs> lekker op, zet de radio wat harder en dan zoek ik een antwoord op het koeienverhaal, mevrouw Damme. Oké. Okay. Dag. Dag. Fijne nacht. Dag. Dag.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 Een goudgele vocht stent mij rusten het klater lang door koeien. Op zaterdagmiddag we Uh oh,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 Weet ik dat zij er nog staan? Koeien. Op zaterdagmiddag bedaard in de wijk, Koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein gaat voorbij. En stilstaan er altijd. Koeien, in die makkelijke bakken. Brigitte Kaandorp en haar koeien. Dat naar aanleiding van de vraag van mevrouw Damme. Die wil weten waarom er een koe in de toren wordt gehesen... in uh, Kampen tijdens de zomerdagen. En uh, Paul die wil graag weten waarom we vijf werkdagen hebben... en twee weekenddagen, wie dat verzonnen heeft... Hennie wil weten hoe het heet als je stof knipt... en er komen rare punten in de stof, dus dat je niet helemaal recht knipt. Daar schijnt een naam voor te zijn. 0801121 als je die naam weet. En meneer Van den Berg die vraagt zich af dat weerbericht. Hoe kan dat nou, dat het er zo naast kan zitten op een dag... bijvoorbeeld als vandaag, dat het toch weer warmer wordt dan voorspeld? En Jan van der Meulen die begon deze uitzending met zijn vraag over ongesteldheid. Want is het waar dat vrouwen niet in de keuken mogen werken als ze ongesteld zijn... Op sommige plekken. En waarom dan niet? 0800-1121. Um, Frits, Krom, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Um, geen vraag, twee antwoorden. Mooi. Kom maar door, Frits. Nou, um, te beginnen. De namen van de dagen. Ja. En uh, het feit dat, uh, dat, dat we er nu nog maar vijf werken en twee niks doen. Ja. De eerste vrije dag, de zondag... Die is dan bedacht door de kerk. Want ja, ze hadden in de gaten dat, uh, afsla uh, dat afsloven, dat die soort van, slavernij van de mensen, dat werkt niet. Dan werken de mensen zich dood. Dus goed, uh, geef ze de gelegenheid om eventjes uh, uit te rusten. Trouwens, het staat ook in de Bijbel. Een van de maar nu zeggen dat uh, lijkt me ook een belangrijke reden. Ja, ja. Uh, dus vervolgens braafde... Uh, ja, maar je moet een, een aanleiding hebben. Je moet zeggen van kijk, deze gene, overheid heeft het gezegd en dan, en, en dan moet het, dat werk. Ja. Uh, uh, die tweede vrije dag die is dan door de regering bedacht. De vrije zaterdag, want ik ben heel heel lang geleden ook nog op de zaterdag naar school gegaan. Echt? En mijn, en, ja, en mijn vader die moest... Ja, is dat en, zo kort geleden nog? Wel ja. Mijn Wanneer vader, was dat Frits dan? Mijn vader die moest ook op de zaterdagochtend nog werken. Zaterdagmiddag had hij vrij. Oh. Ja, nee, maar morgen uh, hup, uh, werk hoor. Ja, maar ik bedoel, ik ben, ik ben van 44, dus uh, ja, dan weet je wel. Ja. Ja. En uh, dat is dus één, mm. uh, namen van de dagen. Nou, uh, het, het is eigenlijk een herinnering aan de heidense tijd. Het zijn allemaal uh, herinneringen aan toen we nog niet in één god geloofden. Mm. De zondag is vernoemd in de zonnegod, de maandag is vernoemd in de maangod, godin eigenlijk. Dinsdag natuurs. Ik zal werkelijk niet weten welke van de Germaanse goden dat, dat was. Die, waar, waarvoor die was of wat tegen. <laughs> woensdag natuurlijk nog naar Wodan. Ja. Dus woensdag ook. Oh, zit het dan? Wacht even voor. Dinsdag Neptunus. Dat is het, uh, Neptunusdag. Nee, uh, die, die gozer heette THIUS Tius. Oh, Tius. Tjus. En dus ja. dinsdag. Ja. Vandaar, oh, staat, nee. eh, vandaar ook de Duitsers. Die maken daar dan dienst van. Nou ja, ze doen er best maar. Ja. In het uh, Frans is het trouwens een tikkeltje meer naar het Latijn. En daar heet zaterdag ook gewoon Sabbat, naar uh, de Joodse zondag. Mm, mm. Goed, donderdag, dat is naar Donar vernoemd, de on onweergod. Ja. Of de oorlogsgod, dat het, uh, blijft hetzelfde. Vrijdag natuurlijk de, naar de lentegodin Freya. Zaterdag naar Saturnus. Ja. Saturnus was eigenlijk dus uh, ja, de, de, de Latijnse woordant. Uh, mm -hmm, ja, mm -hmm, op god. Mm. Nou, dan zijn we er, hè? Ja, en de, ma en de maanden, nou ja, god, dat weet ik allemaal niet, hoor. In elk geval is er eentje vernoemd in Julius, Reiska uh, Julius Caesar. Dat is jullie. En toen kwam er een, ke een keizer achter hem aan. En die dacht van, jij ja, een maand, ik ook een maand. En toevallig heette die, die, die keizer Augustus. dus Kijk. die naam. ja, de maanden hebben we allemaal al wel eens een keertje gehad. Ja, en dat ben ik zo dat ook weer vergeten. De maanden maar... daarachteraan eigenlijk een ja. foute naam hebben, want oktober heet dus ja. de achtste maand. Ja, twde, oh, oh, alsjeblieft Frits, Frits, Frits, Goeien. één onderwerp tegelijk. Want anders zitten we straks in de hele, de de de de de de dat is te veel informatie. Goed, goed, goed. Ja. Nou, uh, dat kan je verder wel uittellen te beginnen met ja. dus de zevende maand. Ja, in de... Frits. Ja. Uh, de koe. Ja. Oh. Goed. Ja. Er, was een er was een toren met een pladak ja. in Kampen. Ja. En bij gebrek aan onderhoud, eigenlijk gewoon verwaarlozing... Ja, een beetje luiheid. Gras ja. ...op te groeien op de top van die, van, van die toren. Ja. Een van de kerkmeesters, die merkte dat, en die vond dat eigenlijk wel heel erg zonde... dat dat sappige, heerlijke gras ongebruikt bleef staan. Dus wat doe je dan? Als je dat wil gebruiken, dan ga je zelf niet grazen. Nee, dan haal je de grazer naar boven mm. en we deden de stommelingen. Ze bouwden wel een, een, een hijsinstallatie En ze haalden een koel omhoog, maar niet door een strop onder de, onder de buik door te halen. zodat hij veilig boven komt. Nee, ze, ze, hingen, ze verhingen hem met een strop om de nek. Dus toen hij boven was, was hij dood. En toen hij halverwege was, zeiden ze nog: kijk, hij heeft zo'n trek in het gras, zijn tong hangt al uit zijn bek. Dat, ja, is uh, heel dat zielig dat verhaal. Ik niet. ja Nee, maar het is, uh, <coughs> het is wat je noemt een kamperui. Dat, uh, ja, dat is en, uh, een verhaal kamperui, dat gaat over de... Een ander woord voor oh. een dommigheid door de kampenaren uitgehaald. Nou, en natuurlijk de Wollenaar, ja. als naastbijgelegen gelegen uh, handelsconcurrent, die waren daar enorm tuk op om de te vertellen. Maar die waren weer heel gierig. Ja. En dan krijg je dus dat verhaal van die, uh, die klokken... Wat, wat door de een uh, bij de ander weggehaald wordt. En dat, uh, en dat ze dan uh, de, de vingers blauw tellen. Ja, het is een wat korte samenvatting. Maar uh, inderdaad, de zwollenaren heten de blauwvingers... omdat ze al het kleingeld moesten tellen... waarin de Kampenaren ooit de klokken uitbetaalden. Precies, precies, Kijk. En tenslotte heb je dan ook nog eens een keertje dat de kampenaren worden dan kampersteuren genoemd. Oh nee, nee, nee, nee, Frits. Je doet het weer, hè? Je doet het weer. Want zo blijven we aan de gang. Zo gaan we van het ene onderwerp naar het andere. Dat is niet de bedoeling. Maar ik dank Doe je, je hartelijk het... voor je antwoorden. Koop het boekje Kamper je maar. Dat uh, heb ik natuurlijk al. Maar dat is een goed advies voor de mensen die nog geïnteresseerd zijn. Dank je wel, Frits. Doe. Dag. 0800 1121 is het nummer voor alle vragen en natuurlijk alle antwoorden. Rinsian. Jan. Ja, hallo, Astrid. Hallo. Even onder oh, het dekbed vraagt, vandaan komen. Uh, ja. Misschien, als je vaak in de, in de wei zie, je vaak koeien lopen. In de wei zie je vaak koeien lopen, ja. En uh, die hebben dan van die hele grote uien dat ze niet gemolken zijn? Nee, ja. ja. Maar ik vraag ik maar, nou, als je die koeien dan niet meldt, wat gebeurt er dan met die uien? Met die melk? Wat wat waar die zit, uien nou, zit je, je nou? Je zit met je hoofd in de vissenkom nu, Rinsian. Oh, nee, je maar ja, wat, wat gebeurt er nu met die uien en die koe? Ja. Uh, als je die uh, nou niet meld, dan niet meldt, dan een gegeven dat op de grond hangen. Ja. Wat doe je erin, Sian, toe? Beschrijf even hoe je je nu in de, in de kamer bevindt. Uh, nou, ik lig op ah. bed en ik heb een telefoon op uh, hands-free. En nu niet meer. Ja, nu wel. Oh, oh, het is nu een wereld van verschil. Het is nu, nu kan ik je daadwerkelijk verstaan. Maar ik, sowieso wist ik uit de lettergrepen die ik wel verstond op te maken... dat je graag wil weten wat er gebeurt als een koe niet gemolken wordt. En de, waarschijnlijk zou ik zo denken dan de uier steeds groter wordt... tot die uiteindelijk ontploft. Ja, dat, dat zei die man in de telefoon het ook al. Maar ja, volgens mij, ik weet niet of hoe het normaal in de, in de natuur gaat met een koe. Hmm. Maar ik zag wel koeien koeien lopen. Die hadden echt hele grote uien. ik denk, die moeten nodig gemolken worden. Maar ja, ja, ik denk als die boer op vakantie is en, en, en er is geen enkele koeien. Wat gebeurt er met die koeien dan, hè? Ja, nee, dat begrijp ik. Ik, ik, uh, ik waardeer ook je bezorg, bezorgdheid. Ik zeg 0800 1121. Koeien niet gemolken. Ik noteer hem hoor. Ja, en ik heb nog twee kleine vraagjes, mag ik dat? Twee kleintjes, doe maar. Ja. Uh, hoe ze alle naam advocaat komen, waar komt die naam vandaan en hoe oud wordt een mug? <laughs> Het is een mooie verzameling uh, vragen waar ook een heel duidelijk onderling verband in te ontdekken is. <laughs> ja, weet ik mooi. Ik kwam een paar keer niet in jouw uitzending. Toen kwam ik iedereen door de telefoon. Uh, en je, heen. En je en, hebt uh, natuurlijk gewoon en, een beetje gezond. Ja, nee, hartstikke goed. En waarom wil je weten uh, hoe oud een mug wordt? Ja, als je, nou, ik zie ze wel buiten wel uh, in het vliegen en ook wel in de keuken en zo. Nou ja, dat is niet een, een mug. Het is niet zo'n steekding. Nee. Maar het is een zo'n kleine met van die vleugeltjes. Is dat ja. dan een vlieg of een mug? Uh, zo'n kleine met van die vleugeltjes kan allebei zijn. Oh. Nou ja, in ja. ieder geval uh, niet zo'n prikding, maar gewoon uh, die ook als zo'n plakding blijft hangen die in de keuken hangt. Ja, dat kunnen ze ook allemaal, maar meestal als hij niet, <laughs> pri als hij niet prikt, is het meestal een vlieg. Maar je hebt ook vliegen. So, ja, die bedoel ik dus? Eigenlijk wil je gewoon weten hoe, hoe oud die... een vlieg wordt. Ja, hoe oud een vlieg ongeveer wordt. Een gewone vlieg of een eendagsvlieg? Een, eendagsvlieg. Uh, een Nederlandse vlieg. Oké, okay. <laughs> ik, uh, ik ga mijn best doen, Rinsian. Ik denk dat het lukt. En uh, heb ik nog iets? Oh, ja. Uh, ik zag jouw foto op, uh, op, op, op, uh, op, op, op, op internet. Ja. En toen zag ik uh, nog een oude LP van Anita Meijer uit 1982. En je lijkt er sprekend op. Oh, ik dacht dat je op de achtergrond van de foto een LP van Anita Meijer zag. Wat op zich... <laughs> heel goed mogelijk is. Nou, uh, dankjewel, denk ik, Rinsian. Ja, 1982. Ik zal eens terugzoeken hoe dat er toen uitzag, maar toch bedankt. Ja, moet je eens kijken. Ja. Volgens mij hebben ze toen de modellen dat de boeken bijna tot de navel omhoog gehezen werden. Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook altijd. Dus uh, lekker warm. Oh. ja. Is goed. Nou, Rinsian bedankt, hè. Ik hoop dat het antwoord op de vragen komt. Ja, nou, dat hoop ik ook. En uh, tot de volgende keer. Is goed. Dag. Hoi. Dag. 0801121. 1121 Dus uh, wanneer je een antwoord weet op een van de vragen... die tot nu toe gesteld zijn... of als je zelf natuurlijk een vraag wilt stellen. Um, even kijken hoor, wat zal ik eens doen? Um, Joop. Ja, goeie avond. Hallo Joop. Ja, op de beurs daar kun je aandelen kopen. Ja. En dan hopen dat ze meer waard worden. Ja. Nou... Maar de laatste tijd ook, of de laatste tijd, al een tijdje... dat er van die uh, wazige producten zijn... Uh, een beetje onbegrijpelijk en zelfs schadelijk, zeg maar. Ja. Nou, en dan ben ik heel benieuwd hoe dat daar nou komt. Ik bedoel, zitten er mensen op een zolderkamertje iets te verzinnen... van uh, laten we dit eens even uitproberen? Of... Snap je wat ik bedoel? Nee, kun je het nog één keer proberen uit te leggen? Nou, um, nou, bijvoorbeeld wat iedereen wel weet. Op een gegeven moment kwamen er van die pakketjes met rommelhypotheek uh, op de markt. Ja. En die kon ja. je dan gewoon kopen. Ja. Nou, en dat hebben heel veel banken gedaan. Ja. Maar dat bleek achteraf een heel schadelijk product. Ja. Nou, dan lijkt mij dat er een of andere commissie moet zijn. van waarin je allemaal mag handelen of zo. Oh, Oké. Okay. En dat is eigenlijk de vraag. Ja, uh, hoe komen er schadelijke en wazige en, en, en producten, zeg maar... Uh, hoe, hoe kan het dat die worden aangeboden? Ja. Nou, dat, dat uh, dit weet ik zeker dat er iemand is die uh, in de financiële wereld... een beetje weet uh, uh, hoe dat zit. Dus ik ga op zoek naar een antwoord, Joop. Ja, mag er nog één achteraan. Um, nou, uh, vooruit dan maar. Wat, het, wat is het nut van speculeren op een koersdaling... Heeft dat eigenlijk zin? Want ik zie alleen maar negatieve uh, gevolgen. En, en kun je dat ook weer even uitleggen? Nou, daar kun je heel veel mee saboteren, zeg maar. Je kunt het zelf beïnvloeden. Als ik een bedrijf heb en ik kondig uh, slechte kwartaalcijfers aan... Mm -hmm. nou, dan, dan, dan kan ik dus gaan speculeren op een koersdaling. Ja. En dan kun je alles zelf beïnvloeden. En als je bijvoorbeeld een meelfabriek hebt of een broodfabriek, en ik ga ja. daar slechte dingen over zeggen, ja. nou dan, wordt, dan uh, ga je minder verkopen en dan, dan ga ik speculeren op dat jouw bedrijf minder waard wordt. Dus ja. ik zie alleen maar negatieve zaken. Ja, het is natuurlijk onvriendelijk, maar het is allemaal gericht op om mezelf uiteindelijk geld mee te verdienen, toch? Ja, maar wel op, op een negatieve manier. Ja, ik vind, ik vind het heel vervelend, Joop, om te zeggen. Maar er zijn mensen die dat daadwerkelijk. Die, die, die, die, wie dat echt helemaal niets kan schelen. Ja, maar daar heeft een heel klein groepje mensen wat aan. Ja. Maar, maar de mensen met bedrijven, die. Uh, die, uh, die uh, ja. Jij hebt er niks aan. Nee, ja, dat is natuurlijk wel vaker zo. Maar goed, mocht iemand uh, daar verstand van hebben, 0800-1121. Ik doe mijn best, Joop. Goeie avond, doeg. Dag, dag. De Wall Street Shuffle van Ten cc Naar aanleiding van de vragen van Joop. Die wil weten of er misschien een commissie is... die bepaalt wat er verhandeld mag worden op een aandelenbeurs. En wat het nut is van speculeren op een koersdaling. 0801121 Als je Joop uit de brand kunt helpen. Rensian wil weten hoe oud een mug wordt. Maar ook hoe oud een vlieg wordt. Dus het zou fijn zijn als we allebei eventjes kunnen benoemen. Hij wil weten waar de naam advocaat of het woord advocaat vandaan komt. En... Uh, wat er gebeurt als koeien niet op tijd gemolken worden. 0801121. En dat nummer kun je ook bellen als je weet hoe het heet... wanneer je stof knipt als koepeuzen zijnde... en er komen wat haken in de stof. En uh, als je een antwoord weet voor meneer Van den Berg... die graag wil weten waarom het weerbericht er soms flink naast kan zitten. En Jan van den Meulen die wil weten of het waar is... dat sommige vrouwen niet in de keuken mogen komen als ze ongesteld zijn. En waarom dan niet? 0800 1121. 1, 1, 2, 1. Henk van de Veen, goeienacht. Goeienacht. Hallo, Henk. Die koeien die had ik niet gehoord. Oh, echt waar? Wat was je aan het doen dan? Je hoort altijd alles, Henk. Ja. Dat is... ja. <laughs> jij, jij overschat mij gigantisch. Oh. <coughs> ik ik liep even de camera. Oh ja, dat moet ik. ook gebeuren soms om zo rond uh, kwart voor drie. De vraag was als een koe niet gemolken wordt? Ja. Nou, een koe heeft een huiger. Ja. En daar zit melk in en dat is verdeeld over vier kwartieren, ja. zo heet dat. Ja. Een koe heeft ook vier spenen. En als uh, een koe niet gemeld wordt en, uh, en er is geen kalf bij mm. om die uien te legen... dan kan die koe daar hele nare uienontstekingen van krijgen. Oh. Ja. En dan? Je moet... Ja, en dan. Dat, dat hangt van de kracht van de koe af of hij dat overleeft. Oh, goshie. Maar dat kan heel akelig zijn. Je moet bij het melken van koeien ook altijd goed opletten dat alle vier kwartieren goed leeg zijn. Ja. En dat is om bacteriegroei in die kwartieren, dat zijn er dus vier, om dat tegen te gaan. Maar daar belde ik eigenlijk niet over. Nee, waar belde je dan over, Henk? Over die vrouwen die ongesteld zijn. Ja. Nu vind ik ongesteld een rotwoord. Ja, die in de maan stonden... Ja, ja, ik ga daar omheen. Oh ja. Euh, de, de, de, de, het verhaal dat vrouwen die menstrueren niet in de keuken eten mogen bereiden, dat is onzin. Mm -hmm. Maar euh, het is wel uit de overlevering zo, en dat is nu nog zo, dat bij het inmaken van voedsel, dus bijvoorbeeld bij het wekken, wat je vroeger deed, ja. daar mochten de vrouwen niet bij komen als ze menstrueerden. Want het heette dat het dan niet zou lukken. Maar waarom niet? Daar... Die vraag is in het verleden heel vaak gesteld in een ja. ander radioprogramma. Ja. En daar houdt niemand een concreet antwoord op. En ik neem aan dat die vrouwen micro-organismen zouden kunnen verspreiden. wat op dat voedsel slaat. Oh. Wat vervolgens ingemaakt wordt of gewekt wordt. Waardoor het gaat bederven. Het is dus een verhaal. Het is dus eigenlijk proefondervindelijk. Heeft men. Uh, dat, is men daar eigenlijk opgekomen? Ja, waar en, mensen uh, al niet onderzoek naar doen, hè? Nou, nou, proefondervindelijk wil zeggen dat dat uit de ervaring komt. Oh ja. En dat kun je met een duur woord ook empirisch onderzoek noemen. Oh ja. maar dat is dus eigenlijk niet echt wetenschappelijk. Nee. En... Maar, en die man vroeg ook of er een religieuze achtergrond uh, was. Ja. Dat weet ik niet. Maar in de Bijbel wordt wel gesproken over vrouwen die onrein zijn. Dat vind ik ook een heel vervelend woord. En ik vind dat, ik hoop niet dat nou dat, dat alle vrouwen uh, beledigd zijn. Mm -hmm. Ik heb het niet bedacht. Nee, maar zo wordt het dan benoemd. Ja. En daar wordt ook wel het een en ander vermeld over het bereiden van de voedsel. Maar nou, daar weet ik er weinig van. Ook je dan. En oh ja, dat wou ik er nog aan toevoegen. Ja, daar komt de uitdrukking vandaan als uh, een vrouw menstrueert mm. van ik heb opoe op bezoek. En dat wil zeggen ja. dat grootmoeder, die over haar vruchtbare periode heen is, ja. het inmaken en er, of het wekken verzorgt. Oh, oh. oh die ontwerp... moest dan langskomen speciaal voor, voor het wekwerk? Ja, meer dan dertig jaar geleden zei een hele jonge vrouw tegen mij gewoon even om haar op de hoogte te brengen. Ik heb opoe op bezoek. En ik snapte daar geen barst van. En toen zei ze, ken je die uitdrukking niet? Ik zei, nee, die kijk ik niet. En, en toen legde ze dat even uit. Want jij ja, dacht nog even van, oh gezellig, mag ik even opoe gedag komen zeggen? Ja, nee, dat dacht ik niet. Ik dacht, oh. daar moeten ze naar huis. Ah, maar ja. ze voelde zich gewoon niet lekker. Aha, okay. En uh, dat was eigenlijk een beetje een verontschuldiging. Ik ben helemaal bij Henk, dankjewel. Dag dan. Fijne nacht nog. Dag. Dag. 0800 1121, mevrouw Zwaan. Pardon, mevrouw Zwaaf uit de Apeldoorn. Dag, mevrouw Zwa Zwaaf? Ja, met een Ferdie Ferdinand. Zwaaf? En die had ik ja. nog nooit gehoord. Ja. Nee, dat dacht ik wel. Ja. Zegt u het eens. Ja, dus. ik, ik heb een vraagje. Ik ja. woon in een appartementencomplex voor ouderen. Mm -hmm. En het is bekend in heel Nederland en misschien wel in heel Europa, dat weet ik niet... dat de vrouwen gemiddeld veel langer leven dan de mannen. Ja. Er zijn hier ook zoveel weduwen. En nou is mijn vraag, is er wel eens een onderzoek geweest in de dierenwereld... of dat bij dieren ook zo is, mm -hmm. dat de mannetjesdieren eerder overlijden dan vrouwen? En nou praat ik niet over de slachthuizen, waar dieren gewoon worden afgemaakt. Mm -hmm. Maar gewoon in de natuur als twee dieren samen zijn, of gewoon ja, honden en katten... Ja. of er gemiddeld ook de mannetjes eerder uh, doodgaan dan de, de vrouwtjes. En of er een, een reden voor is dat dat zo gaat. Wat een, wat een goede vraag. Ja, ik heb daar vaak over nagedacht. Ja. En ik heb ook een, een theorie zelf verzonnen waarom vrouwen zo lang leven. Maar dat is natuurlijk een beetje echt iets voor mezelf. Ja, maar daar zijn we natuurlijk nu wel heel benieuwd naar. Ja, dacht ja, ik al. Ja. ja Ik denk namelijk dat uh, vrouwen die al, al op jonge leeftijd, uh, zeg maar 14 jaar gebeurt, gaan menstrueren. Ja. Elke maand opnieuw hun bloed verscholen. Oh. Uh, dan krijgen we nieuw bloed en als ze kinderen baren krijgen ze steeds weer nieuw bloed. En dat hebben de mannen natuurlijk niet. En misschien is het bloed van de vrouw daardoor veel langer houdbaar om te leven. Wauw. Dat dacht ik zo. Nou, dat u dat heeft zitten bedenken, ik vind het knap. Ja. Ja, ik denk, maar ik verklaar zelf altijd alles vanuit de, de tijd dat de mannen nog achter de mammoeten aanrenden en de vrouwen nog bestjes verzamelden. Ja. En dan denk ik, ja, de mannen maken zich gewoon veel drukker toen al. Want nou, toen werden ze natuurlijk ook af en toe vertrapt door een mammoet en dat soort dingen. Ja. Ja, en, dat was toen. Maar Ja, nu... maar nu, weet je, we zitten nog steeds in een tijd dat de mannen meer werken en, uh, uh, dan, uh, en de vrouwen meer zorgen. Ja, de mannen moeten natuurlijk zwaarder werk doen, maar de vrouwen doen net zoveel werk als mannen, maar alleen op een ander gebied. Ze werken ja. nu bijna allemaal samen. En uh, Ja, een vrouw doet uh, misschien nog wel veel meer dan een man, hmm. maar op allerlei gebieden. Maar een vrouw maar... zorgt over het algemeen toch ook beter voor zichzelf dan een man? ook dat misschien ja maar ja dat de mannen zwaarder werk doen komt door de spierkrachten die ze hebben ja die wij dan een beetje missen soms ja maar misschien gaan die gewoon minder lang mee de ja, spieren ik, ik weet niet of er wel eens een, on een onderzoek naar gedaan vraag. is om... ja. En, ja en als, als u maar op... u zegt dus, u werkt in een uh, uh, verzorg, uh, verzorgings of een, uh, een ja vroeger heette dat een bejaardenthuis maar zo heet het natuurlijk niet meer nee ik ik werk daar niet, ik woon daar. Ja, ik ben zelf al 80, ik hoef ja. niks meer te doen, maar nee. ik doe nog heel veel hoor. Ah. Maar dan denk ik, ja, ik heb ook een zwaar beroep gehad, ik was kleuterleidster 35 jaar lang, dat is ook heel zwaar. Ja, ja, ja. hou op, schee uit, kleuterleidster, ja... <lacht> Ja, nee, maar, maar even, waar u woont, hoe noemt u het een zorginstelling? Nou, het is een appartementencomplex waar je zorg kan inkopen. Oh, okay. De meeste zijn rondom de uh, 75, 80 jaar. En hoeveel zo... vrouwen en hoeveel mannen zijn daar dan, ongeveer? Oh, de, ik heb ze nooit geteld, maar het zijn zoveel weduwen en ja. zoveel alleenstaande vrouwen. Maar in de dierenwereld kan je dat natuurlijk moeilijk nagaan... In de vrije natuur helemaal niet. Nee. Maar misschien is er wel eens iemand geweest die dat onderzoek heeft gedaan. Ja. Of daar de mannetjesdieren ook korter leven dan de vrouwen. Ik vind het een interessante vraag, mevrouw Zwaaf. Dus uh, of vrouwtjesdieren langer meegaan dan mannetjesdieren? 0800-1121. Dank u ja. wel. Oké, okay, bedankt. Goeienacht. Ja, goedenacht. Dag. Inge? Ja, lieverd. Ah. Kijk, ja, dan is de nacht alweer goed begonnen. Ja, zeg het eens Inge. <laughs> Waarom zeg je dat? Nou ja, het is natuurlijk altijd prettig om even als liever te worden toegesproken. Of je het nu bent nou, of niet. Je, ja kan je vanmiddag al gehoord, maar dat is een ander onderwerp. Ja. Die mevrouw met die schoenen dingen, die lappen. Schoenenlappen? God, dat was de eerste vraag in je programma. Uh, nee, dat gaat, de eerste vraag was van Jan van der Meulen... waarom uh, mensen of uh, vrouwen tijdens de menstruatie niet in de... Nee, in de programma... nee, nee, nee. nee. Oh. Dan moet je veel verder terug. Verder terug? Heel veel verder terug. De eerste vraag... Ja, ik ben zo langs mijn hand ook kwijt, hoor. Ja, dat kan maar ik me ook voorstellen. Godzak, ik heb drie kwartier aan de lijn... Excuse me, my language... In de wacht gezeten uh, ja. en toen heb ik eruit geploeperd. en uh, echt? Ik heb eigen, een eigenwijs weer terugbellen. Oh. Nee, die mevrouw die. Moet ik echt schoenen helemaal maakt? terug naar mijn eerste uitzending? Moet ik even zoeken hoor. Nee, de oh. eerste okay. vraag ja. van dit uur: ja. die mevrouw met de schoenen. Mevrouw met de schoenen? Nee. Volgens mij waren het schoenen toch? Nee. Bedoel je misschien de derde vraag van dit uur met Henny die wil weten hoe het heet als je de stof knipt en er komen uh, punten in de stof? Yes. Ah, die mevrouw. Ja, die had misschien schoenen aan. Dat is niet echt te sprake gekomen. Uh, maar dat is een valse vouw. Wat? Een valse vouw? Een valse vouw, ja. Een va niet een valse vrouw, maar een valse vouw. Ja, ik zeg het netjes. Ja, een valse vouw. Oké. Okay. Nou, ik hoop dan dat dat de iets, term is waar Hennie naar zoekt. Dan zocht. denk je dat je iets goed hebt liggen. Ja. En daar zit er net een rippeltje onder. Oh, een valse fout. Heb je dat gevoel? Nee. nee. Dat ben je verwend. Ja, ik heb gewoon altijd alles goed liggen. Maar ik heb het doorgegeven, valse fout. Dank je wel, Inge. Ja, meer kan ik niet... De volgende keer doe ik het niet meer hoor. Nee? Oh, viel het zo tegen? Uh, nou, Nee, ik vond je vanmiddag leuk. Oh, je vond me vanmiddag. Ja, dat heb ik wel vaker. Nou, dankjewel Inge. Ja, complimenten zijn Dag. er om uitgedeeld te ja, worden. Ja, ik krijg ze ook graag. Maar nu hang ik op, want er luisteren mensen Mag mee. Mag ik nog een vraag stellen? Ja. Wat doe jij niet slapen kunt en er geen donderdag. Nacht is. Ah uh, ja, maar Inge, dan luister je toch gewoon naar de andere programma's van Radio 1? Moet daar commentaar op gaan geven? dacht ik maar niet. Ja. Welterust, Inge! Welterusten, lieve! Uh, dag! 0800-1121. Oh. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Peter! Ja? Hallo! Ik heb een vraag. Ja, oh jee, ik hoor echt zo'n diepe ademhaling. Zeg het eens! <laughs> ik ja, had een ik vraag, heb, ja. ja. Ik, ik had een vraag, waarom eh, journalisten en econoom, allemaal zijn ze vandaag aan de, op de radio geweest, mm. en mensen onderuit houden van politici? Ja. Van dit kan niet nou, dit Die doet het niet goed. Ja. En eh, ik heb een vraag, waarom gaan ze nou. Dit eh, iedereen wil onder uithalen. En waarom kijken ze nou niet even een half jaar terug? Of een jaar terug. Ja. Van eh, toen de vijf regeringspartijen zaten. Ja. Die even gezegd hebben van wij gaan de belasting even verhogen. Je hoort daar helemaal niks meer van. Nu moet er bezuinigd worden. En ja. nu zijn ze er allemaal op tegen. En zelfs de journalisten. Ja. Die... Uh, Peter, wat, uh, voordat we de huidige politieke toestand van ons land nee, uh, doorgaan nee, nou, nemen. Met, uh, het, ja. Wat is je vraag? Mijn vraag is waarom journalisten niet even terugkijken en waarom ze elke keer mensen onderuit halen en niet eens een keer de, de waarheid vertellen. Ja, dat is, het is een beetje. Het is een, uh, een klein beetje. Um, een persoonlijke beleving ook, dit verhaal. Dus ik vind het wat moeilijk om de vraag dan heel uh, objectief te gaan stellen... de komende drie uur. Nou, ik, ik vind gewoon van dat uh, journalisten niet eerlijk zijn. Oh, nou ja, ja, de meeste journalisten die ik ken... ja, ik werk natuurlijk bij Radio 1, zijn hele eerlijke journalisten, hoor. Nou, ik luister 24 uur per dag, ja. 7 dagen in de week naar Radio 1. Ja. <laughs> En ik vind dit ook een hartstikke leuk programma. Ja, en ik... Ik vind gewoon... Ik vind, ik vind gewoon dat journalisten die eerlijk zijn, ja. zijn... over de mensheid. En dat... En wie kan mij nou eens vertellen waarom ze dat doen? Oh ja, maar ik denk dat er niemand is die het daar echt heel erg mee... mee nou ja, 0800-1121. Ik doe mijn best zoals altijd hoor, Peter. En ik wens je een goede nacht. Ja, hetzelfde. Oké, okay, ja, het dag. Ja, jij ook. Ja. Nog een fijne uitzending. 0800 1121 Met vragen en met antwoorden. Nachtzuster. Een programma van Max.